Later in de week wordt het zonniger en warmer, meer dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Saskia Weerstand. Ja, goed dat u nog luistert. Het is vijf uur geweest en dit is, dit is de nacht nog een uurtje hier op uh, Radio 1. En uh, in dit uur gaan we bellen met onder andere de Filipijnen en Indonesië. En ik ga bellen met Martin Gouws. Ja, de grote hondenvriend. Uh, er is namelijk uh, ja, iets uh, bijtincidentenbeleid waar hij zich heel erg hard voor gaat maken. Maar dat allemaal later dit uur eerst Arita Franklin met Spanish Harlem. Focus op de wereld, gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en dat doen we inderdaad in focus op de wereld. Dan vliegen we als het ware naar het buitenland. Dat is dan nu wel leuk, want dan durven we nu allemaal vliegen. Nou ja, bijna dan. Ik ga zeker weten het boek lezen over vliegangst. En ja, dan vliegen we inderdaad richting de Filipijnen. Want daar zit Christiaan Nijsink. Goedenacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, We hebben een redelijke vertraging op de lijn, dus dat uh, wordt uh, lastig kletsen. Maar uh, Christian, wat doe jij precies en waar zit jij precies? Uh, ik zit op dit moment in uh, San Fernando. En dat is uh, op, uh, in de Filipijnen op het eiland Luzon. Dat is uh, ongeveer zes uur van Manila vandaan. En ik zit op de Logas Hoop. En dat is het uh, missieschip van Operatie Mobilisatie. Ja, en heel veel mensen zal dat helemaal niks zeggen. Mij wel. Toen ik een klein meisje was, nog voordat ik de droom kreeg om bij de radio te werken... wou ik namelijk altijd zendingswerken worden op de Logos. Dat leek me fantastisch, op die boot mee. Maar wat doe je daar precies? Want ik heb het dus nooit gedaan, Christian. Maar wat doe je precies op die boot? Nou, uh, ons werk is eigenlijk samen te vatten in uh, drie zaken. Uh, drie dingen die we doen. En dat is het brengen van uh, help... Van uh, hulp, ik moet een beetje omschakelen van Engels naar Nederlands. Uh, van hulp, kennis en, uh, en hoop. En uh, ja, dat doen we door uh, hele praktische zaken. En ons schip heeft de, ja, de grootste, uh, het grootste varende boekenschip ter wereld. En we brengen dus heel goedkoop echt hele goede boeken aan de man. En uh, ja, dat doen we dus in elke haven. En waar, uh, waar varen jullie dan zo al naartoe met jullie schip? Nou, praktisch gezien uh, ongeveer de hele wereld. Uh, dit schip is ongeveer uh, sinds 2007 in de vaart. Uh, en uh, we zijn met een bemanning van 400 mensen aan boord. En uh, we zijn, uh, ik zelf dan niet, maar het schip is uh, op alle continenten geweest. Uh, behalve Zuid-Amerika. Uh, Zuid-, uh, Zuid en Noord-Amerika zijn nog niet aangedaan, maar voor het rest zijn ze in alle, alle continenten. Is dit schip al geweest. En hoe lang zit jij nu al op de logos en hoe lang blijf je daar nog? Ja, nou De meeste mensen die zitten hier voor twee jaar aan boord uh, als vrijwilliger. Ik zit zelf nu ongeveer anderhalf jaar aan boord. En ik hoop in uh, februari hoop ik weer naar huis te gaan. Want dan eindigt mijn uh, commitment uh, hier aan boord. En uh, uh, ja, dan, uh, uh, misschien blijf ik een paar maandjes langer. Uh, maar dan uh, is het weer tijd om te gaan, denk ik. En het is allemaal vrijwillig toch, daarmee werken op de Logos? Ja, ja, het is zo vrijwillig dat ik uh, dat ik, een, uh, ja, dat ik mijzelf moet supporten om uh, om hier te zijn. Dus uh, ja, ik krijg dus geen salaris. En uh, er is dus helemaal niemand hier aan boord. Dus uh, van de kapitein tot uh, aan de, nou ja, degene die schoonmaakt. Er is niemand die hier salaris heeft. En, en dus het is allemaal vrijwilligerswerk. Dat klopt inderdaad. Dus, ja. nee. hey, en wat? Uh, je bent begonnen, als ik dat goed heb begrepen, eigenlijk een beetje als uh, dekmatroos. Een beetje schobben op de boot en dat soort dingen, toch? Ja, dat klopt. Toen ik aan boord kwam, uh, uh, en dat is voor de meesten... Uh, ...krijg je pas kort van, te horen, van tevoren voren te horen wat je gaat doen. Behalve als je kapitein bent of officier, dan, uh, dan is het vrij duidelijk. Maar ik ben ingedeeld in, het, uh, in het matrose, uh, de matrozenafdeling. Dus ik heb twee maanden uh, training gehad uh, voor uh, matrozen. Ik heb helemaal geen zeeervaring. Dus een hele leuke ervaring. Je krijgt uh, training hoe om te gaan met de reddingsboten. En uh, ik mocht op de eerste dag uh, dat ik hier aan boord was, mocht ik het schip sturen. Zo. Dus uh, uh, ja, ik ben nu een volleerd matroos... En uh, ik heb niet zo heel veel uren gevaren, maar op dit moment, uh, na een jaar, ben ik veranderd naar, naar de boekver. Dus dat is onze, de, de, ja, het grootste gedeelte van het schip uh, werkt daar. Mm -hmm. uh, en dat is de verkoop van de boeken die we hebben. En wat voor boeken verkopen jullie dan zoal? Nou, de meeste boeken die wij verkopen zijn uh, met name kinderboeken, uh, Engelse kinderboeken, uh, veel christelijke boeken en ook vooral veel bijbels... Uh, en het, Met name uh, in het Engels, uh, over het algemeen tenzij zeggen van, nou, de meeste mensen die willen toch boeken in hun eigen taal, uh, maar vaak hebben ze geen, uh, geen uh, toegang tot Engelse boeken. Uh, boeken in hun eigen taal kunnen ze over het algemeen wel kopen, mm -hmm. uh, of, of kopiëren als ze die hebben, uh, maar in het Engels willen ze ze graag uh, lezen, en, en vaak hebben ze die niet, en, en, uh, en wij brengen ze dus heel goedkoop. Mensen betalen echt een heel klein gedeelte uh, van de echte prijzen. Uh, dus ja, we komen vaak in gedeeltes waar de mensen, dus, uh, uh, nou ja, vrij arm zijn in vergelijking met ons. Ja. Uh, dus ja, een beetje in derde wereld uh, gebieden. En, uh, en ja, die hebben dus uh, toegang tot, uh, tot, uh, tot goede boeken. En, uh, maar buiten dat doen we ook heel veel aan het land. Dus op het moment dat het schip uh, de haven binnenkomt, mm. uh, gaan heel veel teams aan het land in. En die werken samen met de lokale kerk. Uh, in bestaande projecten. En ja, als je je zo kan voorstellen, uh, 400 mensen. En uh, als er dan uh, in één keer een hele groep aan land gaat, dan kun je opeens... Nou ja, je kan in twee weken kan je dan een heel uh, kinderthuis uit de grond stampen, letterlijk. Ja, en dat doen jullie dan ook? Ja, dat, uh, dat wordt veelvuldig gedaan. Ja. Uh, in elk land wordt uh, er van uh, wat... Uh, wat, wat um, gebruik of wat, wat de grootste noodzaak is. Ja. Bijvoorbeeld in uh, Cambodja, waar we de geweest zijn. Uh, daar uh, hebben we samengewerkt met een organisatie uh, die uh, um, jurkjes aan meisjes uitdeelt. Jurkjes aan meisjes. Uh, meisjes. waarom zijn, ze krijgen. Yeah. Ja, en uh, we hebben dus 10.000 uh, jurkjes uitgebeeld. En dat wordt dus allemaal gecoördineerd, uh, dat is niet zo van, nou kom maar hier en, uh, en je krijgt een, een, een jurk. En uh, het wordt dus allemaal gecoördineerd over scholen heen en ongeacht uh, ja, wat voor religie of wat je ook bent, uh, ja, kreeg ze dus een jurkje. Ja. En, uh, en ja, dat had dus een hele, nou voor hun heeft dat heel veel meerwaarde. Ja. Uh, want op het moment dat, ja, dat zij een goed kledingstuk dragen, uh, dan zien nou ja, mensen die dus kwade uh, bedoelingen hebben en er is heel veel... Ja, mensenhandel in Cambodja. Yeah. Ja. Op het dat ze zien dat, hey, jij draagt iets moois, er is kennelijk iemand die voor je, van jou houdt. Nou ja, dan gaan we maar naar de volgende om mee te nemen. Zo gaat dat. Oké, okay, dus eigenlijk help je daarmee, het, het lijkt een heel klein gebaar, een klein jurkje geven aan een meisje, maar daarmee kan je zo'n meisje dus ontzettend helpen. Ja, en, en, en dat is ook echt de bedoeling van het schip. Uh, het schip blijft maar, in, je zou zeggen, van, nou, we blijven maar drie weken, vier weken blijven in een haven en dan gaan we naar de volgende. Mm -hmm. um, en dat is ook de reden waarom we echt samenwerken met de lokale kerken om uh, bestaande projecten of nieuwe projecten uh, nieuw leven in te plaatsen uh, voor yeah. langere tijd. En uh, ook veel, ja, veel mensen die aan boord komen, ja, die, die, die komen die voor het eerst in aanraking met de Bijbel of met, met christenen die ze nog nooit gezien hebben of nog nooit gesproken hebben. En uh, zo hebben wij die kans om ook uh, hoop mee te geven. Ja. Yeah. En, en, en dat is ons geloof in, uh, in, in Christus. En, uh, en dat, is, ja, dat is anders als met andere humanitaire organisaties. Die hoop die wij hebben, die willen wij delen met de anderen. Yeah. Ja. In een praktisch gedeelte. Niet alleen, nou ja, we doen wat, maar uh, echt uh, een impact maken op, op die mensen hier. Bijvoorbeeld, we zijn nu in San Fernando, dat is een, city, dat is een stad van uh, 124.000 mensen. Ja. En de afgelopen dagen hebben we al zijn al 70.000 mensen aan boord geweest. Dus meer dan de helft van de stad is hier, uh, is hier aan, uh, aan boord geweest. 70.000 mensen, zeg je? Het waren langs de, ja, 70.000 mensen. Afgelopen zaterdag hadden we 12.000 mensen uh, uh, op één dag. Dus, dat, uh, dus je kan je kan voorstellen hoe druk dat is uh, als, deze, als die mensen aan boord zijn. Dus dat, uh, dat, um, ja, mensen zijn hier gerust een uur. Uh, uh, onder de 35 graden zon te wachten om aan boord te kunnen. Ja, dus dat blijkt heel belangrijk te zijn voor die mensen. Maar waarom willen zij Engelse boeken lezen? Waarom is dat zo belangrijk? broer? wij lezen toch ook gewoon in het Nederlands? Dat dus is toch ook prima? Uh, nou, je moet je voorstellen dat in veel ontwikkelingslanden... en dat is ook de reden waarom wij kennis willen brengen... is de kennis is sleutel tot... Uh, uh, uh, nou, ja, tot, tot, ...nou ja, tot een beter leven. En, uh, en op het moment dat je een goed boek hebt... ...of dat je een goed, uh, uh, goed boek kan lezen... ...of een goede studie hebt... ...of je spreekt hier Engels... ...dan vergroot je zo meer de kans uh, met je baan. Ja. Hier in de Filipijnen is het speciaal... ...dat uh, de mensen vooral Engels met ons willen praten. Okay. Omdat hier uh, heel veel mensen naar het buitenland willen. Als je, de, als je hier mensen spreekt... ...ze willen allemaal naar het buitenland... ...om geld te gaan verdienen... Uh, ...om naar hun familie te sturen omdat ja. het hier heel erg moeilijk is om een uh, baan te hebben en voldoende geld te krijgen om je hele familie uh, te, uh, te supporten, om het maar zo te ja, zeggen. Ja, te onderhouden dus, uh, weer. Ja. En het is ook het internationale gebeuren wat de, mensen, ja, wat de mensen willen zien. We zijn hier met meer dan 60 nationaliteiten aan boord. Mm -hmm. Dus nou ja, zo'n beetje van, uh, niet van elk land, maar uh, van half over de wereld uh, zijn hier mensen aan boord. En, uh, nou ja, even zelfs schip in Nederland zou zijn, zou dat bijzonder zijn. En, en nou ja, de mensen willen dat wel eens zien, omdat dat eruit ziet. Uh... Ja. ja, zo meer dan die 300 mensen die een beetje op één boot wonen, zeg maar. Jullie zijn bijna zelf de bezienswaardigheid. <laughs> ja, ja, soms dan zijn wij inderdaad de bezienswaardigheid. Uh, dan... Uh... Nou ja, dan is het moeilijk om uh, door de lijn heen te komen en wel eens allemaal een foto met je. Maar uh, over het algemeen is het nog wel. Uh, is het, uh, nou ja, vooral hier in Azië. Ik heb zelf een donkere kleur, dus voor mij valt het wel mee. Maar uh, ik heb een, uh, een vriend van mij, een goede vriend, die staat uit Australië. En die is, nou ja blank en uh, lang, en die, als die door, het, uh, door de boekverg heen loopt... dan, uh, dan duurt het dan een uur voordat hij er doorheen is. Want uh, iedereen wil met een uh, lange, blanke vent op de foto. Wat grappig. Ja, en wij vragen ook altijd aan onze gasten van... Hè, krijg je ook wat mee van het nieuws? Hè? Krijg je iets uh, ja, wat hier in Nederland bijvoorbeeld speelt? Hè? De NS bijvoorbeeld vandaag groot in het nieuws. Maar jij antwoordde eigenlijk... ja, het is maar net wat men nieuws noemt. Dat vinden wij hier eigenlijk helemaal niet meer zo nieuwswaardig. Is dat dan omdat je zoveel dingen om je heen ziet gebeuren? Ja, wat ik vooral zelf in de anderhalf jaar uh, zie. En ik volg. Uh, een klein beetje het nieuws. We hebben satellietinternet. Uh, en dat is niet echt heel snel. Zeker als je met 400 mensen moet delen. Dan, uh, dan gaat het niet zo snel. Uh, maar wat ik dan ook volg. Uh, over het algemeen. Uh, is het. Ja, dan denk ik zelf van. Uh, hey, maar, ja. Ik, als ik terugkom, dan maak ik me daar niet meer zo druk om. Uh, om mijn kleine dingetjes. En, en ook het idee van. Nou, in Nederland. Ja, we zijn vrij. Uh, van nou ja, het wordt altijd gezegd van joh, we zijn vrij in wat we doen en wat we zeggen. Uh, en uh, ja, ik, ik, ik heb daar wel een hele andere kijk op gekregen nu ik de hele tijd hier in Azië geweest ben. Ja. En, uh, en ook zaken dat je gewoon ziet. Je ziet arme mensen. Het is niet op tv. Je staat met je, met je schoenen in een, uh, uh, in een stinkende vuilnisbelt uh, waar kinderen rondlopen die... Uh, uh, die uh, ja, die, die plastic verzamelen om een beetje eten te kunnen krijgen. En ja, dat is niet een zielig verhaal, maar dat is ja pure realiteit. en uh, Ja, en dan maak ik me niet meer zo druk of uh, uh, dat de benzine drie cent duurder wordt. Of dat, uh, nee. ja, dat soort dingetjes die vergaan. Dus dat is wel iets waar ik zeg van... Hey, uh, uh, maar grotere dingen zijn natuurlijk leuk om te volgen... net zoals de Kroning en dat soort dingen. Ja, dat probeer ik wel bij te houden. Ja, nou, toch eventjes kijken hoe het dan met Nederland gaat. Dus het heeft jou, in die zin heeft die hele reis jou wel echt, uh, echt veranderd dan? Ja, dit, absoluut. Uh, uh, maar die, deze reis heeft mij, uh, heeft mij aardig veranderd. Uh, dat, dat kun je wel stellen. Mm. Uh, met name ook uh, de, de internationale... Ja... Uh, uh, yeah gemeenschap die we hier aan boord hebben, dat ik de, dat ik de kans heb om uh, zoveel mensen van zoveel verschillende werelddelen te ontmoeten. Uh, en ook bijzonder dat je altijd ziet. Uh, we, ja, we, we volgen dezelfde Jezus, dus het maakt niet uit of je nou uit Taiwan of Papua Nieuw Guinea of uit Nederland komt. Uh, de basis is allemaal hetzelfde. Mm. Uh, dat is echt wel heel mooi uh, om te zien hoe dat samenwerkt, anders zou dit schip niet kunnen bestaan. Mm. Uh, en het is ook een, uh, nou ja, te zien hoe, hoe, hoe Nederlands ik ben eigenlijk, hoe, dat, ja. uh, hoe, dat, hoe anderen dat zien. En dat Goh. is echt heel bijzonder. Dat, ja. uh, dat was uh, heel apart om voor de eerste keer mee te maken. Leuk, Christian Nijsing, onze nieuwe focus op de wereldgast. Live vanaf de Logos die dan nu ergens rondvaart in de Filipijnen. Ontzettend bedankt voor je verhaal. Ik vind het leuk. Leuk om je erbij te hebben bij de club. Ja. Hé, hey, dankjewel. En uh, ik zou zeggen, succes met je programma. Hartelijk dank. Ja, en we spreken jou dan binnenkort weer. De focussen op de wereldgasten, die wisselen elkaar altijd weer af. Dus de ene keer bellen we met de Filipijnen, de andere keer met Amerika. Ja, en zometeen ga ik bellen met Indonesië. Want ik heb nog een focus op de wereldgast, maar eerst muziek van Charles Bradley. Als Bradley met You Put The Flame On It. Ja, en zo net belden we al helemaal met een uiterste van de wereld. Maar we gaan gewoon verder, want in onze volgende Focus op de wereldgast heb ik Gert de Goeien aan de lijn. Oh, en wacht, we gaan eerst zelfs nog naar een jingeltje daarvan. Ja, oh, zo heet dat in radiothermen. Een leuk muziekje waarbij we zeggen Focus op de Wereld. Focus op de Wereld. Precies. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, precies. Nou, zo werkt dat dus. Uh, Gert de Goeien, die zit in Indonesië. Goeiemorgen, Gert. Ja, goedemorgen Saskia. Is het bij jullie wel morgen? Nee, hè? Of wel? Uh, het is, ja, het is hier nu rond uh, half twaalf. Het is nog ochtend hier. Oh, kijk. Yes. Zes uur, ik denk zes uur uh, tijdverschil met ja. Nederland. Ja, hier ja. is bijna half zes, inderdaad. Ja. Hey. Heb je mooi weer vandaag? Uh, ja, het is hier, in de regel is het hier... Uh zijn warm en zonnig. En vaak rond de uur of. Uh, ja, drie, twee, drie uur. Smiddags gaat het regenen. En dan tot, uh, ja, tot laat in de avond. Okay. Dus eigenlijk iedere dag. Uh, ja, eigenlijk toch wel hetzelfde, hetzelfde patroon. Uh. Oké. Okay. Officieel zitten we nu in het droge seizoen. Maar. Het overal in de wereld verandert het klimaat. En de Indonesiërs hier zeggen: het verandert hier ook. Uh, het onderscheid tussen het droge seizoen en het natte seizoen, dat verdwijnt een beetje. Het is eigenlijk het hele jaar, uh, zeggen ze nu, het natte seizoen. Dus, uh, ja. Nou, hier ook Daar hoor, in Nederland. In Nederland de vier seizoenen, veel variatie, maar hier is het eigenlijk iedere dag hetzelfde. Ja, nou, wij hebben hier inmiddels uh, ook niet echt meer een zomer. Althans, deze week wordt het eindelijk weer een beetje mooi weer. Maar we hebben tot nu toe eigenlijk alleen maar van een soort van herfstlente kunnen spreken. Dus wat dat betreft oh, ja. uh, verschilt het niet veel volgens mij van elkaar. Nee, Gert, nee. Gert, het is de eerste keer dat ik jou spreek in uh, Focus op de Wereld. Uh, wat doe jij doe, precies ja. in Indonesië? Uh, wat zei je waar we precies zitten in Indonesië? Nee, wat, wat je daar uh, precies doet. Indone ja, er is een heel groot land Indonesië. We zitten op het eiland Sulawesi. Vroeger heet het Celebes. Nu heet Sulawesi. En dan zitten we in het... Uh, Sulawesi bestaat uit vier provincies. Wij zitten in het noorden van Zuid-Sulawesi. En de hoofdstad uh, van onze provincie is Makassar. Ligt helemaal in het zuidelijke puntje van Sulawesi. Wij zitten ongeveer 350 kilometer ten noorden van Makassar. Kijk, weten we dat ook gelijk? In de Randepau. En dat, heet, dat gebied heet weer Nou, Een heel bijzonder gebied eigenlijk ook vanwege uh, ja, moet zeggen? De, de, de, de dodencultus. Okay. Er is nog echt de, de voorouderverering en ja. uh, dat, uh, dat krijgt vorm, uh, juist bij de begrafenissen van uh, mensen die overleden, vooral ouders, grootouders, wordt heel veel aandacht aan de begrafenis gegeven. Maar nou, dat trekt ook heel veel toeristen. Dus ik denk dat heel, misschien een aantal luisteraars het ook wel zullen weten die misschien wel zijn geweest in Toratja. Ja, ja dat staat wel echt heel erg onbekend inderdaad, hè? dat klopt. En maar, maar wat doe je daar precies? Want dat wou ik eigenlijk ook weten. Nu weet ik precies waar je zit, maar wat doe je daar precies? Oké, okay, uh, nou wij zijn. Uh, sa Ik zit hier samen met Elisabeth, uh, mijn vrouw en onze vier kinderen. Wij zijn drie jaar geleden uitgezonden. Of uh, ja, bijna vier jaar geleden uitgezonden door de gereformeerde zendingsbond, een zendingsorganisatie binnen de protestantskerk van Nederland. De GZB heeft al uh, dit jaar 100 jaar een relatie met de Toratja-bevolking. 100 jaar geleden werd de eerste zendeling van de GZB uitgezonden naar, uh, naar Toratja. Nou, het was toen nog een echt een gebied met animisme, heel veel vooroude vereering. Nou, de zendeling heeft daar gewerkt. Na hem zijn er veel andere zendelingen gekomen, predikanten, waterbouwkundigen, verpleegkundigen, onderwijzers. Mm -hmm. Er is hier een, uh, een kerk ontstaan, een ...hele bloeiende kerk, een Toratja-kerk. En ik ben verbonden aan de Toratja-kerk. Uh, ja, mijn grootste of belangrijkste taak is het... Uh... Het Trainen, het vormen van uh, studenten die hun die stage lopen in de gemeente die predikant willen worden. Dat, dat is uh, de hoofdtaak hier eigenlijk. Okay. Uh, daarnaast ook nog wat andere taken. Elisabeth die is hier uh, ook actief in een kindertenhuis. Vlak bij ons huis, in rond de pauw is ook een kindertenhuis. En daar uh, ja daar is Elisabeth actief. Dus zo zetten jullie elke dag in eigenlijk? Hey, een van de vragen die wij altijd vragen aan de focus op de wereldgast... Uh, ja, hebben we net even niet gedaan, maar dat kwam omdat hij helemaal nieuw was. Dus die moest zich nog helemaal introduceren. Maar wat speelt er op dit moment bij jullie in het nieuws in Indonesië? Uh, nou, wat momenteel... Uh, uh, ja, dat is toch de, de, de, de vraag rond uh, de benzineprijzen. Dat houdt heel veel mensen bezig. Uh, de, de benzine hier wordt erg gesubsidieerd door de Indonesische overheid. Mm -hmm. uh, wij betalen hier uh, 4.500 rupiah. Ik denk dat is ongeveer, momenteel denk ik omgerekend, uh, 60 eurocent. Voor mm -hmm. een liter benzine. Ik denk dat het in Nederland misschien wel drie keer zoveel is. <laughs> ja, of, want hier, inderdaad. Er is ontzettend veel subsidie, maar... Er wordt hier ook heel royaal gereden. Er rijden ontzettend veel brommers in Indonesië, auto's. Ik denk ook omdat het zo goedkoop is om hier auto te rijden. Nou, Dat, dat loopt voor de Indonesische regering toch wel een beetje de spuigaat uit. Want die uh, uh, ik, ik, ik las uh, dat het, het, uh, de subsidie voor de benzine even groot is als uh, de onderwijsbegroting in Indonesië. Dus dat zijn miljarden. De regering overweegt nu om de benzineprijs te verhogen naar 6500 roepia. Ja. Dus dat is ongeveer, ik denk uh, nu 80. Uh, nou, voor Nederlanders uh, is, denk ik, ja, is 20 cent ook veel op niet te benzine. Maar mm -hmm. voor, voor de mensen hier betekent het toch een hele extra kostenpost. Er is veel protest tegengekomen. Mensen denken ook van, ja, als de benzineprijzen stijgen... dan stijgen ook alle, alle goederen in de winkels. Want de, de ondernemers, uh, of de, hoe moet zeggen... de, de groothandelaren gaan ook extra kosten rekenen. Ja. Dus dat zal de klad wat in de economie brengen. En ja. nou, de regering die is daar toch wel wat gevoelig voor. Dus tot nu toe... 1 mei zouden de prijzen verhoogd worden, is niet gebeurd. Toen was sprake van 1 juni, is ook niet gebeurd. Nou, ik ben nu benieuwd of het 1 juli wordt, of dat misschien toch afgeblazen wordt. Maar en... dat is momenteel wel wat hier heel veel speelt. En dat raakt ook bijna alle mensen, want bijna iedereen heeft hier een, uh, ja, een brommer. Auto's niet, maar brommers wel. Brommers, uh, zijn Ja. Die ons hey, en, en hoe gaat ja. ze daarmee om, de bevolking? Komen er dan protesten? Of uh, ja, wat hebben ze in Turkije? Uh, in de grote steden zijn protesten geweest. Ik heb hier ja. in Hante dus, wat wat, wat wat wat klein stadje uh, niet zoveel? Uh, je praat erover met mensen en je bent dat het bezighoudt. Maar in de grote steden zijn protesten geweest. Uh, Oké, okay. ja. en hoe ging het er daaraan toe? Want we zien nu de beelden in Turkije dat er protesten zijn uh, uitgebroken, maar die, die, die monden helemaal uit op grote rellen en vechtpartijen tussen de bevolking en de politie. Um, dat wordt eigenlijk allemaal hey, veel groter. Hoe is dat bij jullie gegaan? Uh... Nee? Dat, uh, dat de vechtpartij, maar wel dat de bevolking, nou ja, eigenlijk uh, toch erop op aandrong bij de regering uh, van verhoogt die benzineprijzen niet. En misschien speelde ook wel mee, het parlement was ook wel gevoelig voor uh, de, de, de opmerkingen of de reacties van de bevolking. Het parlement voelt ook wel, uh, ik denk ook misschien wel om, uh, ja het is natuurlijk een, uh, een stemmentrekker als je als parlementslid tegen verhoging van uh, benzine bent. Ja. Dus het parlement staat ook wel wat op de hand van de bevolking hè. en dat scheelt denk ik ook alweer. Uh... Ook een beetje de gemoederen, een beetje bedaren daar zeg maar. Ja, en ook denk vanuit politieke oogpunten, uh, dat het parlement ook wel denkt van als wij, uh, of de politieke partijen, van hier, kun je, hier, hier kunnen we natuurlijk op scoren door, met, uh, door de tegen te stemmen om de benzineprijzen te verhogen. Ja, ja zeker weten, dat winnen natuurlijk altijd stemmen. Hey, wat staat er voor deze week bij jou op het programma? Wat ga je allemaal doen? Uh, nou, een van mijn. Uh, Oké, okay, ik zei al, van ik ben betrokken bij. Uh, studenten die hun opleiding hebben afgerond. die stage lopen in de gemeente twee jaar lang om predikant te worden. Er is net weer vorige week of twee weken geleden een cursus afgerond. Ik geef daarnaast nog les op een uh, theologische opleiding hier in Ramptepauw. Nou, daar zijn nu ook. De, ik heb net vanmorgen weer een uh, tentamen afgenomen bij een groep studenten. Vrijdag staat er nog een tentamen voor een groep studenten. Ik moet dat uh, tentamen nakijken, corrigeren. Uh, dat is onder andere op programma. Uh, maar mm -hmm. nou, Je hebt ze zelf opgeleid, toch? Met, uh, er komt eind juni komt er een groep uh, leden van de GZB, dus uit Nederland. Een groep uh, toeristen. Mm -hmm. Die komen hier een week lang uh, ook kijken in Toratja. Ook ter gelegenheid van... Die 100-jarige band die de GZB heeft met de mm -hmm. nou die gaan hier allerlei plekken bezoeken die herinneren aan de zending, ook wat toeristische plekken. Nou, dat moet ik nu even... Het schema is er, maar ik moet nog verschillende mensen hier benaderen van kunnen wij jullie komen bezoeken dan en dan op, die, op dat tijdstip. Um, even kijken, we gaan met verlof half augustus, hopen we twee maanden naar Nederland te gaan. moeten ook een aantal dingen voor geregeld worden. Dus ja, deze weken zijn een beetje de, de, zeg maar de, de, klus, de klusweken. De klusweken. Nou, hartstikke ja. leuk. Ik hoop dat al die studenten gaan slagen, want je hebt ze zelf opgeleid. En als je dat een ja. beetje ja. goed hebt gedaan, dan <laughs> moeten ze natuurlijk allemaal met een tien afstuderen. Vanmorgen, vanmorgen waren ze behoorlijk aan het mopperen toen ze het tentamen kregen. Ja, maar dat, dat doen ze altijd. Ja, maar dat is denk ik ook iets met de... Dat, dat merk ik wel. Je had net met Christian over het verschil tussen een, uh, zeg maar, misschien de, de westerling en een oosterling. Ik merk hier... Toch groot verschil tussen, uh, ja, tussen, tussen onze westelingen die gewend zijn om te lezen. Uh, nou, ik merk bij de studenten dat het ontzettend lastig is voor hen om een uh, boek te lezen. Ze zeggen uh, het worden theologen. Het is op een theologische opleiding. Ze zeggen gewend bijbel lezen, boeken lezen, uh, dingen voorbereiden voor de preek. Maar mm -hmm. ik merk aan de studenten dat het ontzettend lastig is voor hen. Ze hebben geen leescultuur. De nee. visie is in. Ze houden ontzettend van praten, verhalen vertellen. Nou, Dat ben ik nu bij tentamen ook. Ik, ja, ik had toch gezegd, van, jongens, jullie moeten dit en dit boek uh, Moet je lezen. Het ja. begint niet de laatste weken eraan, maar ik heb nu twaalf weken college gegeven. Ik, vanaf het begin zei ik, jongens, bereid elke keer je college voor uit dit boek, want dit boek is ook Tentamenstof. Maar ja, iedereen zegt, ja, ja, ja, doen we. In de praktijk gebeurt het eigenlijk nooit, of een paar deden het. Maar goed, vandaag zag ik uh, ook bij de dame zeggen, ze, ja, ja, ja, dit weten we niet, dit weten we niet, dit weten we niet. Ik zei, jongens, het staat allemaal in het boek. Maar ja. er werd wel een verschil. Had je ja, maar moeten lezen. Je toch gewend, denk ik, om, hoewel, misschien wordt het nu ook wel anders, maar om te leren, om te lezen, om dingen in te stampen. Ja. Uh, dat is hier toch veel moeilijker voor de Torahjaar. Ja. Misschien nou, dat in Nederland ook wel moeilijker wordt, hoor dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ah, anders kunnen ze altijd naar de examencommissie uh, klachtenlijn bellen, toch? Want dat is op ja, dit moment hier helemaal nieuws. Ja, dat is ook wel gebeurd <laughs> en dat ik dan mijn ontslag krijg... en dat ik uh, na ons verlof in de terug Nou, dat, dat laten we ook. daar niet van uitgaan, uh, Gert. Dat, uh, dat zou wel heel erg uh, balen zijn. Uh, ontzettend bedankt, Gert, de goeie vanuit Indonesië. Uh, ik wens jou een hele fijne week. Heel veel succes met het regelen van alles voor jullie verlof naar Nederland. Leuk dat jullie weer even terugkomen. En ik hoop dat... De zomer door gaat zetten, want deze week wordt het dan eindelijk boven de 25 graden, nou, zeggen ze. Oh, gelukkig. Hè? Dus en, ik hoop dat het aan bedankt, blijft. Hoor, en dan ja. ik hoop alle uh, veel plezier met jouw programma. Hartelijk dank. <laughs> en tot de volgende okay, keer. Is, ja, en we gaan door naar muziek: de City Harmonic Love. En, en daarna uh, bellen met Martin Gauss.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 Van de City Harmonic hierbij. Uh, dit is de nacht van de EO. Maar uh, zo erg nacht is het eigenlijk al helemaal niet meer. Want het is alweer bijna een ochtend. En aan de telefoon heb ik hondenliefhebber, trainer uh, van Nederland. Eigenlijk de bekendste trainer en hondenliefhebber. En tevens tv-presentator Martin Graus. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het is ontzettend fijn dat we jou zo vroeg uh, al eventjes uit je bed mogen bellen. Ja, het is uh, inderdaad. Uh, de de morgenstond uh, krijgt bijna goud in de mond. Ja, bijna wel hè. He? <laughs> ja. Nou, het wordt vandaag een mooie dag, dus dat is uh, fijn om al vroeg wakker te zijn hè, in het zonnetje. <laughs> ja. En vandaag bied jij een petitie aan over het bijtincidentenbeleid in Nederland. Hoe zit dat precies en wat is dat precies? Nou, dat is ontstaan uit. Uh, ja, een hoop narigheid. Honden worden op een gegeven moment in beslag genomen op het moment als er een incident plaatsvindt. Mm -hmm. stel Er uh, zijn twee en het zijn twee bazen en die bazen proberen die honden uit elkaar te halen. En een van die honden bijt een, een medemens die daar tussen komt. Mm -hmm. Dan kan diegene die gebeten wordt onmiddellijk aangifte doen en er wordt een hond in beslag genomen. Het kan ook zijn dat een kind gebeten wordt in huis, eh, bij een voederbak bijvoorbeeld, of een kind probeert een bordje af te pakken en die hond die, die bijt, dan kan er eh, als er aangifte wordt gedaan door de, de eerste hulp in het ziekenhuis, dat een kind gebeten is door een hond, dan kan die hond uit het gezin weggehaald worden en in de opslag gezet worden. En Zo zijn er een hele rij van variaties. Hm. Nou, In zover zitten ze op een gegeven moment dan in die opvang, Klaar. Wat gebeurt er nou? Die mensen die willen eigenlijk die hond zien... willen als die afgemaakt zou moeten worden... Uh, willen ze afscheid van die hond nemen. Dat mag dus niet. Maar er is nog veel meer. Er zijn ook mensen die zijn buitengewoon uh, uh, boos... dat die hond in beslag genomen is... en zijn het er niet mee eens. Ja. Wat moet er nu gebeuren? De eerste 14 dagen moet die hond getest worden. Er moet gekeken worden of die hond echt gevaarlijk is... Maar als een hond in een kennel terechtkomt en die een beetje angstig is, die gaat dan nogal behoorlijk te keren achter zijn hekje, maar ja. die gaat zijn territorium verdedigen. Ja. En op het moment als dan een tester komt en die kijkt die hond dan aan, en dan is het helemaal duidelijk, die hond maakt een hele hoop herrie, die is niet te testen. En ja. dan komt de euthanasie boven zijn hoofd te hangen. Die eigenaren zijn dan heel erg boos, ja. want die horen dat en die gaan procederen. Ja. En wat gebeurde er nou in de loop van de jaren... dat uh, die mensen na heel veel moeite van de rechter... een, een mogelijkheid kregen voor een second opinion. Ja. En dan kwamen die honden bij ons terecht... en dan mochten wij die honden resocialiseren, trainen... en kijken of ze überhaupt trainbaar waren. Ja. En dan werden ze heel vaak opnieuw getest door dezelfde testen... die eerst euthanasie zei ja. en vervolgens zei die. Hij is goed, hij mag weer naar huis. Dus eigenlijk een soort heropvoeding. Ja. ja. Ik ga ja, even dus terug dan... naar iets wat je in, helemaal in het begin zei. Uh, ja. Als een kind gebeten wordt en gaat naar de eerste hulp... dan kan het dus zijn dat het ziekenhuis aangifte doet over die hond? Ja. Dat, dat, is ja. het, dat is niet het gezin zelf wat daarvoor kiest? Ja, dat klopt. En dat is dus... Ja, er zijn gevallen bij waar iedereen zich echt afvraagt, wat is hier echt aan de hand? Ja. En, dan, en, en dan ligt het heel erg voor de hand dat het incident plaatsvindt. Maar dat, dat is helemaal zo. De, de, de politie, oftewel de burgemeester, mm -hmm. die kan zijn bevolking beschermen tegenover uh, individuen. En komt, ja. dat is dan een hond die uh, een leksel veroorzaakt. En vanuit de overheid wordt er dan eigenlijk gewoon ingegrepen bij wijze van... Ja. Ja, ja. Okay. Nou, er zijn er, nou zijn het tientallen honden zijn er bij ons geweest de afgelopen jaren. Mm -hmm. En van die tientallen honden, en laat ik het precies, twintig stuk zijn er gekomen. achttien zijn er naar huis toe. Die zijn allemaal, al vijf jaar zitten sommige honden thuis, hebben geen incidenten meer veroorzaakt. En twee daarvan, die waren niet trainbaar, was hopeloos. Eigenaren zijn erbij geweest en die honden moesten afgemaakt worden. Ja. Deze niet ja. klaar. Maar eigenlijk en, hebben jullie een slagingspercentage van bijna 100%. Ja, dat is, maar... ja dat is een ongelofelijke hoeveelheid. Maar ja. het, het, het, die eigenaar moet ook heel veel doen. Die eigenaar die komt dan ook zeer regelmatig, of hij nou in Maastricht woont of in mm -hmm. komt naar ons toe omdat hij les moet hebben. Want als die baas niet verandert, ja. dan kan ook een hond niet veranderen. Nee. En maar, maar wat is nu de kern van wat er nu aangeboden gaat worden, is dat een hond niet in een opslag moet komen. Ja. Hij moet niet in een isolatiecelletje komen. Wat er dus moet gebeuren. Een hond moet onmiddellijk een aanlijngebod krijgen. Mm -hmm. Een muilkorf of een snuitje om. En dat zijn twee dingen die erg op elkaar lijken. Zodat hij niet kan bijten. Die hond moet op school. En willen mensen van dat aanlijngebod en dat muilkorfgebod af. Dan moeten ze op school geweest zijn. En moeten ze dan hun hond opnieuw laten testen. Okay. En als hij dan goed door de test heen komt. Dan is het oké. Okay. Hé, hey, en um, is het te voorkomen dat een hond ooit gaat bijten, zeg maar? Is dat al in de opvoeding om aan te leren dat in welke situatie je ook komt, hij niet gaat bijten? Kan dat? Nou, nou je, je moet je voorstellen, er zijn 1,6 miljoen honden in Nederland. Ja. Er zijn dus, er zeker 200.000 die uh, niet goed gesocialiseerd zijn. Dat betekent dat ze in hun jeugd tussen de drie en acht weken te weinig contact hebben gehad met mensen en allerlei omstandigheden. Die zijn angstig en bijten uit angst. En al een hond die uit angst bijt, ja. uh, bijt heel kort en laat meteen weer los. Dat zijn honden die bij de voordeur een enorme herrie maken. De, als mensen ze willen aanhalen, wijken ze ze terug. En als je dan toch aanhaalt, heb je een kans dat je uh, gebeten wordt. Mm -hmm. uh, dat betekent dat die honden... Vrijwel niet goed te krijgen zijn. Ja. Je, moet je, je moet dan ze behoeden dat ze in die omstandigheid komen. Ja. En, dat, en dat kan je ook wel weer doen, want je, je kan mensen dus waarschuwen. Uh, en je kan ook die hond zodanig conditioneren dat die mensen negeert. Oké, okay. ook in een maar... angstige omstandigheid, zeg maar. Dat hij ja. Dat, ja. Ja, ja, ja, niet allemaal. Maar als, nee. het dus niet, als ze niet trainbaar zijn, ja, dan is het ook heel erg bedroefd. Ja. Ja, maar dan neemt de baas en uh, vindt het ook niet dat die hond afgemaakt wordt, die begrijpt dat, maar op het moment hij hier een opslag gedaan wordt ja. en er wordt niet gekeken of een hond trainbaar is, maar alleen maar gekeken wordt hoe die op dat moment in zijn kenneltje reageert, ja. dat, is niet, dat is niet zo best. Nee, want hij zit natuurlijk niet in zijn thuissituatie, hij wordt daar uitgehaald, wordt in een kennel ja. gezet, is al een beetje opgefokt en wordt dan al snel ja. uh, verkeerd beoordeeld. Ja, en, um, het nog, en, en het probleem is dat het personeel, dat hangt bovenop het hekje en ja. pas een hond bijt. Dus dan wordt zo'n hond heel vaak naar buiten toe gejaagd en weer ja. naar binnen toe gejaagd. En dan wordt hij niet blijer van... Ze worden opgefokt eigenlijk een beetje. Juist. Ja, ja, ja klopt. Met alle gevolgen van die, want dan uh, worden ze uh, ja, bijna in dit geval bijna altijd afgemaakt. Wat natuurlijk dan helemaal ja. niet ja. nodig is. Want um, want als... Dat, iedereen, dat voor iedereen belangrijk is om heel erg te weten. Welke honden moeten altijd, heel, die heel gevaarlijk zijn. Ja. Dat is een hond die bijt en doorgaat met bijten. Dus die uh, de, de, van de een naar de ander bijt en probeert te trekken en te sleren aan iemand. Ja. Dat zijn hele gevaarlijke honden. En daar is geen enkele consideratie voor. Oké, okay. dan is het gewoon hopeloos, zeg maar, als dat ja. het is. Ja. En, uh, heb je nou een tip voor mensen die honden hebben? Um, uh, ja. Hoe kun je ze daar nou een beetje op trainen? Zeg maar? Als mensen dat gewoon zelf thuis nu willen proberen. Uh, wat is dan de makkelijkste tip om een hond gewoon een beetje ja, te nou, trainen? Ik, dat mensen een hond hebben, dat is het grootste probleem meestal, die bij de deur een hele hoop herrie maken en de postbode door de brievenbus proberen te trekken, die is niet zijn best natuurlijk. <laughs> wat heel belangrijk is als de familie in huis komt, dat eens ze de hond niet aankijken. Okay. Aankijk, aankijkgedrag is voor een, een hond die angstig is erg bedreigend. Het is net hetzelfde als mensen in de licht staan. Als iedereen je aankijkt, kijk je omhoog, kijk je naar beneden. Ja. En dan kijkt hij naar de knopjes, je maakt oogcontact. Word je een beetje ongemakkelijk je... van, ja. Ja, en het tweede ding, je moet hem gewoon niet aanhalen. Je moet hem niet aanraken. Want op het moment dat je je hand uitsteekt, kom je in de kritische afstand van de hond. Ja. Hij vindt het doodenk en bijt dan heel kort en laat wel meteen weer los. Dat is een troost. Maar je bent er niet blij mee. Nee, dus maar, maar hoe, zien wij dan dat, hoe zien we dan dat een hond bang is? Want als ik eh, hebben, vannacht, ja. eh, mensen hebben het niet gehoord. Maar eh, er was een hond in de studio. Een van de gasten had namelijk zijn hond mee. Maar die was heel goed afgetraind. Uh, die lag ja. keurig in de hoek. Uh, ja. Maar zodra ik binnenkom en ik zie dat beestje. Dat, dan grijp ik hem gelijk zo bij zijn kopje natuurlijk. Even over zijn oortjes schrijven. En dan zeg ik zo: Oh, wat een leuk beestje. Ik, ik weet natuurlijk op dat moment helemaal niet hoe zo'n hond zich voelt. Hoe zie ik dan dat een hond eigenlijk bang voor me is, of angstig nou, is? Wat ja, je ziet is dat die hond zijn staart laag gedragen, dus naar beneden toe. Mm -hmm. Zijn oren heel erg naar achteren trekt, waardoor hij als het ware zijn kiezer kan laten zien. Oh, ja. Op dat moment zie je angst, dat is eigenlijk afgrijzen. Mm. De, dus dat is een, een behoorlijk symptoom. Voor de rest is het zo, hij blaft. En je ziet dat hij dus gaat oogcontact met je gaat zoeken. Want ja. hij gaat je in de gaten gaat houden. Ja. Heel vaak is hij in zijn angst, moet je ook nog zijn haren... Gaan iets omhoog. Ja. Dan gaan ze als het ware iets meer ventileren. En er zijn ook honden die in de plaats van dat ze hun staart helemaal naar beneden doen, dus gedrukt doen, dat ze hun staart heel erg omhoog dragen, mm -hmm. dan zijn ze haast aan het imponeren en dan zijn ze heel gevaarlijk. Dan zijn er ook honden die bijten niet in het desbezijnde lichaamsdeel, maar die springen omhoog. Okay. Maar ik kan je één e ding verzekeren. Eigenaren die zo'n hond hebben, die laten jou niet zo binnenkomen. Nee. De meeste problemen zijn bijna altijd van honden die een staart heel laag naar beneden hebben en hun oren naar achteren en hun mondhoeken naar achteren trekken. Mm. En dan blaffen. Dan weet je dat ze angstig zijn. Ja, maar de honden bijten en, niet toch? Of is dat een fabeltje? Nee, nou, de honden bijten niet. Een blaffende hond heeft zoveel waarschuwing naar, naar mensen toe, mm -hmm. dat ze hun handen niet uitsteken omdat ze denken, hij bijt vast. Ah. Ja. <laughs> en, en, en, en wat eigenaren verder kunnen doen, is een hond leren dat zodra de visite in huis komt, mm -hmm. dat hij naar zijn plaats moet. Dat hij daar moet gaan liggen en dan krijgt hij iets lekkers. Dus met andere woorden, de consequentie van goed gedrag is, als ik op mijn plaats ga liggen, levert me dat meer op dan dat ik bij de deur blijf staan. Ja. Dus, het gaat namelijk altijd om consequenties van gedrag. Dat moet een hond leren. En wat mensen heel vaak doen, als een hond uh, ja, bij de deur staat te blaffen, beginnen ze te bokken. mag niet stil, open enzovoort. Ja. Maar dat helpt niet. Nee. En als het niet helpt, is het een beloning geworden. Dus dan leren ze hem blaffen en leren ze hem agressief zijn bij de deur. Ja. Want een, een negatieve uh, aandacht uh, is ook een beloning. Ja, want die hond die hoort natuurlijk helemaal niet of je nou schreeuwt niet doen of goed gedaan. Want dat... Nee, omdat hij het andere hoort, dan niet het langzamerhand de aandacht dat hij tegen heeft. Ja. En dan uh, wordt het weer erger en erger. Oké, okay, okay. dus eigenlijk als een hond bang is, als je dat ziet, ga er dan niet naartoe en kijk hem dan ook niet aan. Net zolang dat de hond ja. zich eigenlijk op, op zijn gemak voelt, want dan ja, is hij het gevaarlijkst. Ja. En mensen ja. met een hond thuis... Zorg dat je hem goed opvoedt. Dat je hem goed leert ja. wanneer hij weg moet gaan. Wanneer hij wel mag komen. En hoe hij zich ja. moet gedragen in bepaalde omstandigheden. Dat zijn eigenlijk een beetje de tips die jij op dit moment kunt geven. Ja. En dat kan iedereen leren. Maar iedereen heeft al... Een beetje begeleiding nodig. Want niet iedereen weet hoe dat precies in elkaar zit. Nu dus ja. moet je naar een goede hondenschool goede gaan. En wat, als mensen echt onzeker zijn. Er is in Nederland een vereniging van kinologisch gedragstherapeuten. Dat zijn ja. gekwalificeerde mensen. Dus is er echt een probleem. Dan kunnen ze dus bij de, uh, die, die stichting, die vereniging, Alpha heet die. Daar kunnen mensen informatie krijgen. Dus bij onzekerheid of die hond echt gestoord gedrag toont. Kunnen ze bij die mensen terecht. Oké, okay, kijk aan. Dus dan kunnen ze altijd nog aankloppen voor hulp. Vandaag bied ja. je de petitie aan um, ja. bij de Tweede Kamer. Hoe hoog schat je de kansen in dat het beleid aangepast gaat worden? Nou, omdat het heel veel bezuinigt... zullen ze waarschijnlijk aan de ene kant wel erg blij zijn. Ja. Het, het tweede, wat, er zijn ook voorbeelden in het buitenland... waar ze dat min of meer op deze wijze doen. Mm -hmm. En uh, op het moment dat dat overgenomen wordt hebben ze misschien één probleem waar ze zich altijd tegen hikken. Hoe controleren we of die hond een is ja. of aan de lijn is? Nou, dat zou dus de wijkagent in de gaten moeten houden. Maar er staat een buitengewone sanctie op. Hond niet aangeleid, niet gemuilkorrekt. Dan zal die helaas zo in de opslag moeten. En dan moeten de mensen de consequentie aanvangen. Oké, en dat is dan weer jammer inderdaad. Dat willen we liever niet dan... Nee, dat is niet nodig. Want dan kunnen ze hun eigen hond redden. Ja. En dan is er nog een mogelijkheid voor een goed leven voor die hond. En een leuk leven met zijn baasen. Precies. Nou, we gaan ervan uit dat het, uh, dat het er helemaal doorheen... Het, lijkt me, het, het klinkt voor mij zo logisch eigenlijk. Ik wist, ik, ja, ik heb geen hond. Dus ik, in die zin maak ik het dan minder van mee. Maar ik, ik ben eigenlijk best wel een beetje geschokt... dat we die honden zomaar afmaken inderdaad. Dat het op deze manier gaat. Dus ik, het, ja. is, het, het is zoveel emotie als mensen uh, uh, iedere keer komen trainen bij je... Als het de training namelijk mislukt ja. en de mensen kunnen niet zich aanpassen en ook op de juiste wijze met die hond omgaan, dan is die hond dood. Ja. Dus het is voor ons altijd een enorme morele druk. Ja. En we, we staan eigenlijk altijd wel een beetje te denken, jeetje is dit nog leuk. Het valt af en toe niet mee. Nee hè? Nee, ja, en een ja, hond is goed. natuurlijk ook voor mensen echt gewoon, uh, ja... Een sociale partner. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik wens je ja, ontzettend veel succes met het aanbieden van de okay. petitie. Uh, ja, wanneer hoor je dan wat eigenlijk als je de petitie hebt ingediend? Nou, de, ik, ik, geloof, ik geloof dat het binnen twee weken in, het, in de Tweede Kamer komt. Oké. Okay. Het, het verhaal. Dus uh, het, het, het loopt, het loopt. Het gaat de goede kant op. Je gaat vast nog een staartje krijgen dit. Ja, dankjewel. Nou, ontzettend bedankt uh, voor je tijd. Okay. En ik wens je een hele fijne dag. En uh, hey, ja, hey. nogmaals, dank hey, dat je zo vroeg aan de telefoon wil komen voor ons. <laughs> en succes met je programma. Hartelijk dank. Ja. Yo, dag, dag. Dag. Ja, wij gaan uh, nog eventjes naar uh, muziek. Jamie Callum met These Are The Days. Dit is de Nacht...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 Dit is de nacht. Working on a dream. Nou, dat ga ik straks ook doen. Want voor mij is het bijna bedtijd. Ik zat hier al vanaf twee uur. We hadden het over treinreizen deze nacht. Vliegangst hebben we het de hele nacht over gehad. We hadden live muziek, we vlogen naar Indonesië. En we gingen zelfs nog naar de Filipijnen en belden met Martin Gauss. Ja, het is bijna te veel om op te noemen. Heeft u het gemist? Luister het terug op eo.nl slash dit is de nacht. En dan gaan we nu naar het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen over het vervolg op de Vira-ellende en geweld tegen de politie. Ik wens u een hele fijne dag.